In de Randstad staan er files op de A2 Den Bosch richting Utrecht... bij de Albert Kerkdriel 2 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij Zaandam 5. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Osaan 4 kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. A9 Alkmaar Amstelveen bij Botofdorp 6. A12 Utrecht richting Den Haag bij Gouda 4 kilometer... A13 na Rotterdam bij de Afrit Berkel de Rode Reis 2 op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt Ketelplein 2 kilometer, verderop bij Moordrecht nog eens 2. En richting Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam Centrum ook 2 kilometer. A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 4. En op de A27 Almere Utrecht voor Beeldhoven 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze platen denk ik nou om Rico of Twintig... wel even lekker op de grond aan laten staan. Ik kijk, Biza met uh, Sunshine Day. Open de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, echt ontzettend veel sport. We hebben Joop van Es bij uh, tennis staan. Uh, daar is de Eredivisie divisie wedstrijd aan de gang in de, de Glee. Zandvoort tegen Salant. We volgen Roland Garros natuurlijk. Uh, daar speelt op dit oogblik Wilbys uh, tegen Federer. We hebben uh, verslag van uh, hockey, we, uh, het WK in Den Haag. Engeland tegen Verenigde Staten speelt nu, staat 0-2 trouwens... en Duitsland tegen China. En Nederland, Argentinië, komt ook nog, hebben we het over de mannen. Wielrennen, de Giro en Willem van Dentsen, verslag van de 12 uur. Hancock, uh, Zandvoort of zoiets Daar Gaat hij alles over vertellen. Dit is ZFM met nu Alexis Jordan. I This traffic is making me sick. Boy, oh, I can't wait to have you near.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 Michael Jackson en Justin Timberlake. Vijf jaar na zijn dood uh, gaat hij gewoon weer nieuw materiaal uitbrengen. Michael Jackson dus met Love Never Felt So Good. En daarvoor uh, Alexis Jordan met Happiness. We gaan even kijken of er op de glee ook uh, uh, sprake is van Happiness. Want uh, daar zit Joop van Es. En hij volgt uh, de wedstrijd uh, Zandvoort tegen Salland Uit Batman is dat toch, Joop? Jawel, inderdaad. Uh, Salland. Uh... Ja, een landstreek in het oosten... in het westen van de provincie Overijssel. Zandert uh -huh. uh, is nieuw dit jaar... gepromoveerd en uh, heeft een hele sterke... man als staan. dat is Timo de Bakker, die staat nu te spelen... tegen uh, Scott Frikshoor. Frikshoor, die uh, heeft een tweelingbroertje... thuis moeten laten, is gebaseerd. Zandert heeft daar een andere uh, heer voor ingehuurd. En dat is Joris de Lede... een Belgische speler... die ook op de ATP-lijst uh, uh, staat. Weliswaar 359. Maar ja, hij staat er wel op in ieder geval. De dames is heel voorspoedig gegaan. Zandvoort won alle tweede dames spelen. Um, Leslie Kerkhoven, die had nog de meeste moeite. Die won eigenlijk de eerste met 6-4. En wat diep in de tuin dat eindelijk de tegenstand gebroken was. En Zandvoort had daarmee een punt. Ook um, Danielle Harmsen, die speelde tegen de tweede dame van, uh, van uh, Saland. En dat ging uh, heel voortvarend. Uh, 6-1 6-2. En dat betekent dus dat Zandvoort eigenlijk op dit moment al 2-0 voor Dat is uh, Behoorlijke dat mag je wel zeggen. Santos mm -hmm. heeft de, laatste, de de vorige vier wedstrijden, want dat is de vijfde ronde van de uh, Eredivisie. En Santos wordt alle vierde keren gelijk gespeeld, dus 3-3. Um, en staat nu op de ranglijst op de vierde plaats. En daar moet je bij blijven om uh, de, de halve finales en de finales eventueel te kunnen spelen. En die zijn dan volgende week. Santos heeft nog één thuiswedstrijd, dat is volgende week donderdag. Daarvoor hebben ze nog één uitwedstrijd, dat is dinsdag. Dus uh, kom donderdag kijken, misschien uh, kunnen we meemaken dat. Uh, ...dat Zandvoort de volgende ronde haalt. En dat zou uh, geweldig zijn natuurlijk. Dat is een tijd niet gebeurd. Vorig jaar zijn ze vijfde geworden. En uh, dit jaar staan ze er goed voor met een uh, prachtig mooi team. En uh, we gaan het zien vandaag. Ja, want... In ieder geval, jongens, uh, de leden staat dus met 6-0 voor in de... ...spelen nu in de tweede set. En de stand bij uh, Grieks voor tegen de Bakker is uh, 2-0 voor Zaland. Oké. Okay. We houden jou dan op de hoogte. Uh, en we, over een uurtje dan, uh, gaan we even kijken hoe het staat met Zandvoort. En ook de dubbelspelen die zullen dan ook uh, gespeeld worden. Denk ik. Dat kan je heel moeilijk aanstaan. Oh, ik zeg, uh, de, de enkelspelers die, die gaan nu. En over een uurtje zullen we zeer waarschijnlijk ook de dubbelspelen aan de gang zijn. En dan uh, ja. spreken we elkaar dan. Is goed. Tot Dankjewel. Straks. Tot straks. Dat was Joop van S uh, Live vanaf uh, De Glee. Uh, waar hij uh, voor ons uh, SV Zandvoort tegen Zand uh, volgt.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 Unter Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.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 Lieben auf dem Weg, ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch ihn rauszugehen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben.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 Et soudain ça très bien comme un bateau qui revient et soudain il y a une sirène de choix sur ton chemin qui résole et c'est très bien et c'est ce une tourterelle qui revient d'elle aura du vec était en lit un beau matin et son écureuil fleur nouvelle et qui s'en va faire la grève comme un petit radeau frère sur l'océan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 Het blijft lekker de muziek, dit hè? Gelijk gezien in het Tour de France. Julien Claire, c'est n'erien. Daarvoor uit Duitsland, Pieter Fox met Hals Amzee. VFM Westkust, weerbericht. We gaan even naar het weer kijken zoals die is opgesteld door onze weeramateur. Of onze weerfilosoof Lex van Horn. Om op www.meteopagina.nl mee te lezen. Natuurlijk, zondag, vandaag dus. Meest zondag, eerste wolkenvelden, zwakke Noord-Noordwestenwind. Het wordt vandaag in Zandvoort 17 graden. Morgen veel zon, weinig wind en de maximum temperatuur zo rond de 19 graden. En als je dan de rest van de week gaat kijken, dinsdag is het ook zonnig... maar in de middag en de avond ontwikkelen zich stapelwolken... en deze kunnen uitgroeien tot een regen- of onwisbui. De wind waait zwak uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar 19 graden aan zee... en 20 tot 21 elders in de regio. Woensdag overheerst de bewolking en vooral in de middag en avond... komt het tot buien regen. Het wordt dan een graad of 16 tot 18. En donderdag blijft het droog met geregeld zon. De temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. Vrijdag blijft het ook droog met flink wat zon. De wind waait dan matig uit het zuidoosten. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt tot 23 à 24 graden. Resume even meeschrijven. Morgen en overmorgen prachtig mooi weer. Dinsdag dus een klein beetje een buitje. Woensdag een dip en dan gaan we weer op naar het mooie zomerse weer... in het weekend met 23 à 24 graden. Voor meer informatie www.meteopagina.nl Lex, uh, die houdt het gewoon speciaal voor jou bij... En uh, wil je een plons maken in de zeewater, hebben we dat nog ergens? Oh, staat er niet meer bij. Maar goed, 16 graden is dat. 16 graden, de temperatuur um, langs het strand. Dus dat uh, is 4 graden hoger dan normaal. We gaan verder met muziek, doen we met Miss Grace Jones. Met I've Seen That Face Before. Straight. Good night. En la mort, tu dépends voor qui? Toi aussi, tu détest la vie. Of the year met Hero en daarvoor Chris Jones. I've seen that face before. Ik ga even wat sportnieuws met u doornemen. Het bestuur van SV Zandvoort heeft de afgelopen woensdag overeenstemming bereikt met Laurens ten Heuvel als hoofdtrainer voor de Zandvoortse voetbalclub. Ten Heuvel, 37 jaar, is een oud profvoetballer die zijn trainerscarrière bij Ajax begon. Dat meldt de club op de website. Ten Heuvel speelde in zijn jeugd voor Ajax en HFC Haarlem. En in 1995 debuteerde hij in het betaalde voetbal bij FC Den Bosch. Na drie wedstrijden vertrok hij naar het Engelse Barnsley, waar hij twee jaar speelde. In 1998 stond hij kortstondig onder contract bij Northampton Town... waarvoor hij nooit een wedstrijd speelde. Ten Heuvel kwam via First Vienna bij de amateurs van DCG terecht... In 2001 kwam hij weer terug in betaalde voetbal bij Stormvogels Telstar. Zijn comeback in het betaalde voetbal was spectaculair. Hij scoorde 20 doelpunten in 31 wedstrijden. Nog meer voetbal, want de talentvolle Zandvoortse kiepster Kelly Steen... zei 17, zet haar voetbalcarrière voort bij Telstar uit Velsen. Jeugd jeugdinternational Steen heeft elf jaar bij SV Zandvoort gespeeld... en werkt zich op tot kiepster van de B1, en dat is de jongens. Komend seizoen maakt zij dus een hele grote stap in haar carrière. In dit seizoen al mocht zij met de selectie van Telstar meetrainen... en nu gaat zij ook spelen voor Telstar, dat uitkomt in de Bene League. Ze zegt, ik kijk uit naar een nieuw seizoen... maar zal de tijd met de jongens ook weer, wel weer gaan missen. Zandvoort is en blijft mijn club, zegt ze met een grote glimlach op haar gezicht... Telstar staat op dit moment vijfde in de Benelig, Een competitie van 14 clubs. En deze damescompetitie bestaat uit elftallen uit Nederland en België. De spelers van Bluis International Golf, oftewel Big... gingen vorige week voor de 22e keer op reis. En dit keer naar Duitsland. Op prachtige banen en onder warme omstandigheden in de buurt van Bon... werd André Koper algemeen winnaar van het jaarlijkse golftoernooi. Pech is de oudste vriendenclub in Zandvoortse golfwereld... en werd ooit opgericht door de voormalig... en helaas veelste vroeg overleden eigenaar van Café Bluis Mark van der Meijen. Barend Oosterom won de Mark van der Meij-bokaal voor de beste neeris en Fred Paap sloeg de longest drive... en veroverde voor daarmee de Hub Emmen Beker. en de runner op cup was voor Piet van der Meij. De uitslag, eh, de eerste André Koper, tweede Fred Paap, derde Mathieu Emmen... vierde Piet van der Meij, vijf Hans Botman, zes Barend Oosterom... zeven Harry van der Pas, Acht, Peter Oberlen en... Eh, Negen, Kees de Hond en Tom Brouwer, die is tiende geworden. Goed, dat is over even het Zandvoortse Sportnieuws. We gaan weer verder met muziek. Dat doen we met The Birds and the Bees. En zij hebben het over Again and Again. Perfect. I hate you, I want you, I hate you, I hate you, I hate you, I hate you We denied daarvoor birds and the bees. Again and again and again and again. Volgens mij lijkt het wel een beetje op de 12 uur race, maar uh, daar gaan we nu GFM even af. op. Uh, race Radio, Pit Report. Pit Report. Gisteren tussen 2 en 5 uh, was Willem van Densen op het squee om uh, de Hankoek 12 uur van Zandvoort uh, te verslaan. En uh, ja, de, de race duurde tot uh, 7 uur, Willem. Ja, dat klopt, helemaal. Oh, het is uur. Onder het, uh, 12 uur race uh, tot 7 uur. Het wordt niet alleen gisteren uh, natuurlijk. Uh, ja. Het was verdeeld over twee uh, dagen. Vrijdag hadden we ook eerst drie uh, uur race. En dan uh, zaterdag hadden we het uh, vervolg van de laatste negen uur van de race. En, vertel, was het, uh, uh, is het een succes geworden voor, uh, voor uh, een aantal mensen? Of... Um... Ja, uiteraard, ja, voor een aantal mensen wel natuurlijk. Yep. Op zich wel een heel succesvol uh, evenement. Uh, niet qua toeschouwers, dat uh, viel nog enigszins tegen. Het was ook de eerste uitgave uh, van uh, 12 uur 7 op Zandvoort. en uh, mm -hmm. Ja, het is wel een evenement, uh, denk ik, waar uh, zeker qua publieke belangstellingen uh, groeien in gaat zitten. Want volgend jaar uh, gaat het weer plaatsvinden. En uh, ja, we kunnen alleen maar. Uh, ja, trots zijn op de organisatie en circuitpark Zandvoort... Uh, voor het mooie evenement wat het uh, geweest is uh, de afgelopen dagen. Wat, hoe, komt, is, uh, hoe komt dit evenement uh, naar Zandvoort, uh, uh, Willem? Nou, het is een evenement uh, ja, die trekken de wereld over eigenlijk. Uh, ja? 24 uur... Uh, Races hebben ze her en der. En ook her en der 12 uur races Het is een Nederlandse organisatie die okay. dat doet uh, wereldwijd. Ja, en het is uh, natuurlijk leuk om in Zandvoort dan ook uh, aanwezig uh, te zijn. Uh -huh. Het zijn uh, auto's, uh, je zal het ongetwijfeld gehoord hebben. We ook in het dorp, uh, ze maken toch wel wat geluid. De ja. heeft uh, natuurlijk extra geluidsdagen uh, gekregen uh, sinds vorig jaar. Of het jaar daarvoor al, uh, uh -huh. denk ik. Ja. En Twee jaar geleden, ja. Vandaar dat ze nu ook uh, hier op Zandvoort uh, terechtkomen. Echt konden. En ja, die serie, die trekt zoals ik al zei, de wereld rond. Dat uh, begint in Dubai, uh, daar is het begonnen, ergens in januari. En dan uh, verder speelt het zich voor een groot deel wel uh, in Europa, of Italië, Frankrijk, Spanje, Hongarije, dergelijke landen. Maar het uh, was uh, voor Zandvoort uh, de eerste maal. En je moet het uh, niet onderschatten, het aantal deelnemers. 53 teams hadden we. Uh, 29 nationaliteiten aan rijders, dus... Uh, ja, van all over the world, van Australië tot, uh, ja, er was zelfs één uh, rijder uit uh, papua Nieuw guinea oh. bij. Dus ja, het is wel een uh, aansprekend evenement. dat is wel een uh, tijd geleden dat het uh, circuit Park Zandvoort zo'n grote startrit uh, grid had. Ik kan me nog wel herinneren, de, de Clio'tjes een paar jaar geleden, dat waren de 53 ook. Dat is een ja, tijd geleden. Ja, dat klop We hebben het uh, nog wel gezien uh, afgelopen winters uh, met de Winter Endurance kampioenschappen. Uh, dat voor grote startvelden. Uh, maar het mooie is natuurlijk met de uh, Endurance uh, races... Uh het gaat over twaalf uur, dus uh, ja, die teams die daaraan meekomen... Ja, om uh, naar een race te komen op Zandvoort voor twintig minuten... van ver weg is uh, minder interessant natuurlijk. Nu komen er hele equips met uh, vier, uh, sommige teams zelfs vijf rijders. Ja, en dat maakt het uh, extra interessant. Uh, wat interessant is aan het geheel is natuurlijk ook... Uh, dat er diverse klasses uh, tegelijk rijden. Uh, natuurlijk heb je de, de toonaangevende GT3's... die ook uh, van vooraf aan wegrijden... Er zijn ook klasses uh, uh, waarin je Joosjes uh, uh, 208 en uh, Renault Crio's uh, terugvindt. Okay. Dat maakt het dan weer extra spannend natuurlijk uh, voor de snelle auto's. Want ja, je hebt toch wel uh, veel snelheidsverschil uh, onderling. En als je in uh, zomerzeedes SLS uh, rijdt, ik weet niet, die met die vleugeldeuren, dat mm. zijn de snelste auto's uh, in het veld uh, waar dat uh, in Com En ook uh, Ferrari wel en Lamborghini. Ja, dan ga je per ronde dat je raceert eigenlijk... met 53 equips waar ook van die uh, langzame deelnemers in uh, er rondrijden... ga je toch wel een aantal uh, inhaalmanoeuvres uh, gedurende 12 uh, uur uh, moeten uitvoeren. Dat komt weer op een uh, gemiddelde van 10 tot 15 uh, inhaalacties... die je moet doen uh, gedurende uh, één ronde. Okay. En dat brengt altijd het uh, risico met je mee natuurlijk. Snelheidsverschil en ook... Wat minder uh, coureurs, uh, natuurlijk, die uh, wat minder oplettend zijn. Evenwel uh, vermoeidheid en dergelijke. En die risico's, ja, die hebben we gisteren aan het einde van, van de race ook uh, vertaald zien worden. In toch wel een uh, flink heftig uh, ongeval uh, op het uh, schijfvlak, bovenop het schijfvlak. Uh, Waar een drietal auto's uh, bij betrokken was. Dat is een Ferrari uh, 456. Uh, dat was de snelste auto op dat moment op het veld, uh, na tien uur racen. Die lag aan kop en die kwam daar op een kliootje terecht. En een uh, Ginetta. En dat zijn drie auto's uit verschillende klasses en met drie verschillende snelheden. Ja, en die kwamen net op het verkeerde moment elkaar tegen daar. En dat uh, zag er in de eerste instantie uh, ernstig uit. Uh, drie auto's, flink schade. Uh, de brandweer die erbij moest komen om een van de rijders uit de auto te halen. ...ambulances erbij om ze af te voeren. Twee rijden ze naar het ziekenhuis. Maar achteraf is dat gelukkig allemaal meegevallen. Maar dat maakt natuurlijk al die acties, ...dat maakt het ook... Uh... Voor het publiek interessanter natuurlijk. Als je alleen maar een file hebt uh, die uh, 20 rondjes lang achter elkaar rijdt, ja, dan is het spektakel wat minder. En uh, vandaar ook dat ik zeg uh, dat dit, uh, ja, dit zal best groeien ook qua publieke belangstelling in zal Ja, dat denk ik ook. Hey, en het is er niet ja. een, een, een vanuit de Le Mans uh, klasse is dit uh, gekomen, toch? Nee, het is geen uh, organisatie uh, die aan de FIA, dat is de Wereld uh, geleerd is. Uh, uh -huh. Dit is uh, eigenlijk gegroeid vanuit het uh, DNRT, DNRT uh, Autosport op uh, amateurbasis. Uh, uh, die zijn begonnen uh, jaren terug met zo'n 24 uur zijn ze op Barcelona te houden. Maar uiteindelijk komen daar toch ook uh, wat grotere teams op af. En dan wordt het toch steeds wat uh, professioneler. Uh, en dat hebben we ook gezien uh, met de Inschrijvingen van bepaalde teams. We hadden zo'n uh, Duitse Mercedes-team. Hover uh, is dat. En, uh, ja, die heeft twee van die uh, SLS... Uh, ingeschreven. Maar ook met uh, topcoureurs. Uh, zoals uh, Christian Frankenhout. Uh, Kenneth Haier en uh, Matthias Boek. En die had ook twee auto's ingeschreven. En op twee auto's ook die drie sterke rijders gezet. Dat was bij voorbaat de doodgedoodverfde... overwinnaar, uh, die equipe. Maar het heeft ook anders uitgepakt. Gepakt. En daar uh, kunnen we als Nederlanders uh, alleen maar blij mee zijn. Want uh, er was ook nog een e-keep van uh, Car Collection, ook een Duits team. Uh, ja, die hadden Renger van der Zonde uitgenodigd om uh, ook mee uh, te doen bij hun daar. En uh, ja, Renger heeft dat team eigenlijk uh, naar de overwinning gesleept. Okay. En dat is uh, heel mooi uh, geweest. Uh. Dus uh, absoluut succes, ook voor uh, de Nederlandse reden zo te horen. Ja, zeker weten. Ja, Renger die heeft het grootste gedeelte van de win in de equipe, uh, gereden. Ook uh -huh. wel een team met uh, vier uh, rijders. ook. Uh, een van de andere rijders was uh, Renger's teamgenoot waar hij in Amerika de IMSA Races uh, mee rijdt. Nou, dat is ook een uh, stelle jong. Maar de andere twee rijders uh, ja, moesten per ronde, nou zeg maar gemiddeld zo'n 7 tot 8 seconden, uh, toegeven op de rondjes die Renger uh, reed. Dus vandaar dat ze Renger ook het meeste hebben laten rijden. Want dat was uh, goed voor uh, de overwinning uiteindelijk. Oké, okay, hartstikke goed. En uh, is Renger ook volgende week uh, te zien bij de Pinkster Racers? Nee, Renger is niet uh, bij de Pinkster oh. Races te zien. Want Renger uh, gaat uh, ja, internationaal, die zijn heel veel in Amerika, uh, actief uh, zoals ik al zei. En uh, ja, die vertrekt uh, als morgen alweer naar uh, Kansas. Omdat hij uh, het komend weekend daar een uh, race op het programma heeft staan. Oké. Okay. Uh, een prof ja, en die is uh, bij de Pinkster niet We hebben al de je refereert ja. daar al aan. Dat uh, goed, het, het evenement uh, wat komend weekend alweer uh, staat te gebeuren, wordt ook een heel... Uh, natuurlijk. We hebben daar als gast onder andere uit Polen. Is dat uh, een. Uh, race. Uh, daar races uh, met uh, Kia Picanto's. En dat is toch wel een uh, spectaculaire klasse daar. En, ja, een laagstempelige klasse ook. Zo'n Kia, dat zijn de kosten niet, die uh, Picanto's. En, uh, ja, daar uh, wordt aardig strijd in geleverd. En wat we ook uh, hebben als extra dan uh, met de Pinkster Races is. Uh, truck uh, races. Uh, altijd spectaculair uh, natuurlijk. Van die grote. Dat de vrachtwagens tijd aangaan op de baan. Dus een beetje oude tijden in herleven met het truckfestival, wat we in de uh, jaren 80 hebben gehad. Ja, jaren 80 hebben we het festival gehad. Vorig jaar hebben we al een keer uh, gehad dat de trucks ook uh, aanwezig waren als gast. En uh, ja, als je ziet wat ze uh, met zo'n truck doen, de, dat ze driftend uh, de bochten doorgaan, uh, dat is echt uh, spectaculair. Oké. Okay. Oké, hey, en uh, dus uh, volgende week uh, de Pinkster Races en uh, dat begint uh, zaterdag en uh, CFM en jij natuurlijk vooral op het circuit bent erbij om uh, verslaggeving te doen. Ja, uiteraard ben ik bij. Ja, zaterdag zijn de trainingen, uh, kwalificaties en allemaal wedstrijden en op de vrijdag uh, zijn er ook al uh, vrije trainingen voor de diverse klassen. Oké, okay. nou weer een hoop autosporten hier op Zandvoort en uh, Willem, wij spreken elkaar volgende week. Ja, gaan we doen. Allemaal. Dankjewel. En uh, wij gaan verder met muziek. En dat doen we met A Swing Out Sister met A You on the Mind. Sister, You on my mind, één de laatste plaat voor de eerste gedeelte van Zandvoort op zaterdag. Zondag wil ik Zandvoort op zondag, van deze 1 juli. Laatste plaat wordt Yolanda Be Cool met No Speak Americano. Come da poca vigilia va bene, si tu la parla miets Americano, quando s'afferma l'amore sotto luna, come da venenca vediamo di Amerikaan. parla piet americano quando sa sotto luna con